Ik zoek de rust van een kist, van een lange houten kist, in een hoekje van een kerk of waar geen tuinman komt. Waar mijn botten stil verrotten en de tijd verstomt. Zonder drank en sigaretten, met wat maden en een mol. Zonder werk om op te letten, ik maak mijn eigen kist wel vol. En jij, kom nooit langs mijn zerk. Want mijn vlees was zwak, maar mijn botten zijn van sterk. En de kans bestaat dat dan het deksel open gaat. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist. Ik zoek de rust van een kist. Van een deuren houten kist, waar ik stil kan overdenken wat ik hier niet kan. Met een paar ogen die verdrogen in mijn hersenpan. Zonder ooit te hoeven eten, zonder lachen, zonder traan. En gerust te kunnen weten, ik hou dit nachthemd altijd aan. En jij komt nooit langs mijn graf. Want zonder dat je het weet word je mijn grootste straf, want dan kan het heel goed dat ik gewoon naar boven moet. En dan zal ik weer vergeten dat ik rust zocht in een kist. Ik zoek de rust van een kist, van een sobere houten kist. Onder een spotvogel die in een je vuille te zingt. Zijn neus gesloten met zijn poten, omdat het lek nog stinkt. Zonder oorlog, zonder vrede, zonder moraal, zonder moreel. Met mijn afgevallen leden en mijn tanden in mijn keel. En jij, kom jij ooit in nood, dan heb je mij nog altijd ook al ben ik dood. Want omdat jij het bent, staat in mijn testament dat je de rotzui mag verkopen aan een medische student.